En hij is ook hoofdredacteur van het autoblad Karos. En hij heeft geprobeerd mij het vak van autotestrijder bij te brengen. Oh, sorry. Ja. Hij doet het, hij doet het. Ja. Uitwerkt. En dan geef je gewoon rustig gas. Ja. Dit is de trots van de familie. En het is een 1988er Volvo 47.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 Ja, nou ja. En dan ook nog uh, die allang zonder partner en ook zonder kinderen zijn. Ja. En dan met, met heel veel rommel achterin. Ja. Dus zeg, maar dan het is... zit hier wel airco in. Want een beetje vrouw. Nee, hey, dit is, dit is, uh, dit is uh, 24 jaar oud heet. 24 jaar oud? Ja. ja. Dus over een jaar betalen jullie ook geen uh, wegbelasting meer. Nou, dat zit iets anders. Dan moet die echt van voor 1986 zijn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 Langzamer, rustiger is. Nee hoor, het nieuwe rijden is juist vlotter. Vlotter, veiliger en zuiniger. Nou, wat willen ja. we nog meer? Ja, ik moet zeggen, toen ik het erover hoorde, dacht ik van nou, dat zal wel zo'n bejaarde ritje worden. Nee, beslist niet. We gaan uh, rechtsaf richten. Ja, oké. Okay.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 Uh, dat is een menselijk trekje. En, en dat is een kwestie van ja, mentaliteit. En mentaliteit verander je niks aan. Dit is een begrafenisstoet. we gaan even rustig stoppen. Aan de kant. Zo. Ook een stukje mentaliteit, denk ik Ook een know. stukje mentaliteit. De begrafenisstoet heeft geen voorrang officieel. Maar er uh, is een stukje mentaliteit. De auto's, die auto's hebben allemaal hun lichten aan. Die horen daarbij. Nou, die laten we netjes voorgaan. Ze zijn ook allemaal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 Ze wilde weer rijd ik onvervaard. De straten op en neer en de verkeer zagen. Bij ons op de hoek rijd ik elke keer te vouwen uit zijn broek. Ah, dat was Doris, voor het geval jullie het niet wisten.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 En dus je ja. doet er wel een beetje zo naar voren, hè? Maar het moet, ja, het moet een beetje nonchalant. Ja. Okay. Is het water goed zo of is het uh, gewarmerd? Uh, mag ik iets gewarmerd. Goed beter? Ja. En heeft u zelf die wandstildering daar gemaakt? Dat heb ik samen met een uh, ex-collega van meegedaan. gedaan. Oh ja. samen gedaan. Ja, een wandschildering ja. zien we van een Ferrari. Welk model? Is uh, Michael Schumacher. Oh, ja. ik weet niet zoveel van. Bent ja. u wel eens bij zo'n Grand Prix geweest om te oh, kijken? Ja, ja vaak. Ja? Ja? Ja, heel vaak. Mag, ik, mag ik het wel eens? Tuurlijk. Het klant is die gaat door. Salon, staal van toren. Goedemiddag. Ja, is goed, Frank. Oké, okay. ciao. Morgen, Frank, wat meenemen jullie ervan? Voor jou. Ik zal even opgespreid. Ik kom voor, daar, en voor de gezelligheid wel, want het is echt een van de gezelligste plekken waar het is. Dus je kunt hier ook gewoon lekker wakker worden. Het Salvatore verkoopt ook hemden, horloges, alles wat je kunt verzinnen. Dat wordt hier ook allemaal. <lacht> allemaal legaal, hè? Dat is eens op dorpskroeg waar je één keer in de zes weken naartoe gaat. Uit welke streek in Italië kwam u? Ik kom uit uh, Napoli. Dus je bent eigenlijk jong vertrokken. En, was u uh, toen al kapper van u? Ja, zeker. Oh, dus u had in Napels al geleerd om te knippen? Ja, ik ben begonnen toen niet Paschini. Ja. En was u toen eigenlijk ook al autogek, auto Ferrari-gek? Ja, zeker. Altijd. Dat hebben we in de bloed. Hè. Vespa, motortje, brommeren. dan ja. had u toch ook een monteur kunnen worden of zo? Ja, dat uh, heb ik ook wel lang gedacht. Maar op een gegeven moment, ik ben het ook een jongen die... Uh, uh, ik houd toch meer van de kant eigenlijk, hè. Want ik had een paar vrienden die waren monteur En die kwamen s'avonds avonds helemaal zwarte thuis. <laughs> uh, ja, toen was mijn moeder, zei ja, vriendinnen van mij, armhannen die hebben een, een, een barbeerzaak uh, geopend. Uh, ja, uh. ah, ik zei, nou ja, wil ik kan het gaan proberen. Ik kwam in de kassel, en ik vond de gelijk als die Oké doet het niet te kort, hè? Nee, nee, nee. nee. nee ja. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ik moet wel zeggen, hoe heeft heel mooi haar. Oh, vindt u? Ja, zeker. Oh, ik vind altijd dat ik echt van het Hollandse haar heb. Nee, nee, nee. Wij noemen ja, dat. Nee, absoluut niet. Melkboerenhondenhaar. Ah, nee, mee, nee ja. dat valt mee. Nee, dat valt er Ja. ja. Oké, okay, eventjes, hè? We zijn bijna. Ja, oh, ik vind het prachtig. Ja? Ja. Nee, heeft serieus. Nee, echt waar? <laughs> okay. Dat het zo rond naar binnen staat. Ja, een beetje. Uh... Moeilijk is alleen, hoe doe je dat zelf thuis weer? Ja, nou ja, dat is uh, eigenlijk dus uh, de basis. Ja. Een het basis. Gaan dus. Komt u terug? Ja, zeker. Okay. <laughs> ja, <maar> gelukkig. <laughs> <Huh? laughs> Oh, wow, meneer Zeno, ik vind het echt geweldig. Ik zat een Ferrari-koep. En wat, wat maakt dit nu tot de Ferrari-koep? Ja, gewoon de surpless, de koep. De, de winter. De de dus zo kan ik uit een Ferrari-stappen zo. zo. Ja, geweldig! Ja, sure. ja Helemaal ja. goed.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 Mijn schoenen altijd van Zo, daar ben ik. Heb je zin? Ja, ik heb zin. Oh, ik heb mijn tasje al klaar. Oké, okay. nou, en, dan gaan we zo weg. Ja. Hoi, Jan. Hey, hoi. Bye. Goed, nou, we zijn nog lekker op tijd. Ja. Oké. Okay. Ik zie je Ah, uh, ik ook. Zijn dit je spullen? Oké. Okay. Ja.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 Want dan zal ik jou eens eventjes...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 Ze vonden het allemaal even prachtig en ik ook, ik niet minder hoor. Feestelijke klankenluisteraars in Arnhem, wat, ik mag wel zeggen, op het ogenblik zijn zoveelste mijlpaal viert.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 autoplaatje luisteren, automuziek, beter is er niet. Het eentje van Annie, Annie M. G. Schmid, wat ooit als een reclameplaatje verzonnen is. We hebben geen hond en we hebben geen kat. We nee, zijn Ben je net eens nou alweer aan de lijn. Wat? Ja, ene Van Geestel, hij, hij blijft me bellen. Van gezel bedoel je?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 Of daar een beetje strekruimte in zit. Of de stoelen een beetje goed achterover kunnen Dat soort dingen. Vrouwelijke weetjes. Dus ja. die van Gessel... Laat, laat die van Gessel maar even van hangen. Op. Ik heb het gewoon te druk ook. En kijk de man!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 Dat kan nu niet, ik ben er ook niet op gekleed. En ik, ik heb het druk gewoon. Ik um, zeg dat Zeg vrouw Bang maar niet kan ontvangen. Nee, laat hem boven komen en dan zometeen tijdens buitenland, dan praat ik wel even net Dus neem ik wel mee de de Ja, is goed. Zijn we er bijna? Ja, we zijn er bijna. Oké. Okay.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 Oh, wow, yes. Um, ik ik zie het pad uit. nog nauwelijks. Wow. <lacht> ik wil even uitkijken daar bij die hond. Ja, hond, hond zal ik niet overrijden. Het, is, dit is wel, want het pad wordt steeds smaller. Er zijn echt honden waar je moet kiezen of je er wel tussendoor kan. Ik wil zeggen, nog echt aan. Waarom komen we er wel uit? Ik ga een beetje zo sturen, een beetje naar links sturen. Moet ik dus achteruit? Naar links sturen, heel goed. Nu weer nu weer hè. Ja. Nee, ik doe hem. We krijgen... Nee, ik kan niet. Die zit niet te mippen met <laughs>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 Volgende week krijgen we Martin Minkema op presentatiesollicitatie. Ik heb er nu al zin aan. En wapper ook eens langs onze website wpro.nl slash itzada. Ook op Facebook en Twitter. Onschen.